En 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl/slash zakelijk. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je.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 Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Spannende momenten weer voor mensen op Schiphol. Want na dagen van vertragingen door de sneeuw... is er vanochtend een stroomstoring geweest. Een verslaggever van Hart van Nederland vertelt wat hij zag. Het liep ook echt wel op qua rijen. En iedereen keek om zich heen. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Maar zojuist is dat opgelost, die laatste stroomstoring. We hebben de brand weer gezien. En het loopt hier weer door als van ouds op Schiphol. En de luchthaven verwacht dat iedereen toch nog op tijd weg kan. Sinds dit jaar moet de energieleverantie nieuwe voorwaarden gebruiken bij variabele energiecontracten... maar die zijn nog steeds niet duidelijk. De Consumentenbond heeft er naar gekeken. De oude voorwaarden waren volgens de rechter niet helder... maar in de nieuwe staat bijvoorbeeld nog steeds niet... wanneer de prijzen omhoog mogen. De Wegenwacht verwacht vandaag geen gekke dingen. Het wordt een normale winterse dag, zegt iemand van de ANWB. En dat betekent meer dan 4000 pechmeldingen... vooral over accu's en vastgevroren autodeuren. En dat zijn er meer dan gisteren, maar toen was ook gewaarschuwd... niet de weg op te gaan en thuis te werken. En in het zuidoosten van Oekraïne zitten ongeveer een miljoen mensen... zonder stroom naar nieuwe Russische aanvallen. Volgens de vicepremier wordt hard gewerkt aan herstel... maar een militaire leider zegt dat dat alleen kan starten... als de situatie Even veilig is. Oekraïne neemt op zijn beurt Russische olieinstallaties onder vuur. Ik heb het weer nog voor je. Vanochtend komen vooral in het noorden regenbuien voor bij 0 tot 2 graden. Later in de middag verplaatst de regen zich naar het zuiden. En vanavond heeft het hele land te maken met neerslag. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel, F. Dan de situatie op de wegen A5 Hoofddorp Amsterdam. De brug over de hoofdvaart. 12 minuten, 3 kilometer langzaam rijden. Snelheidscontrole A2 Amsterdam Utrecht, de Abkoude 39,3. En de A4 Heiningenberg op Zoom bij Steenbergen, 223,6. En ook op de A16 en Flitser Dordrecht-Preda bij Prinsenbeek, 59,5. Mijn shift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 Nu bij Ben, dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op Ben.nl. 538, De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Goedemorgen. Tennis rijden. Ja, je werkdag gaat sneller met de hits van 538. 4 over 11. En Adele op de radio, dit is Rolling in the diep. Radio 538.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 Dag werkdag! Melody of uur tijdens je 538 werkdag 2026. En we hadden het ooit verwacht, maar ja, Amerika afgegleden naar een derde wereldland. En we hebben allemaal toch dat noodpakketje nodig in de kelder. Want het zijn gekke tijden met zo'n Donald Trump aan de macht bijvoorbeeld in de wereld. En uh, Poetin en al die gasten en goed. Belangrijk tipie voor als je bezig bent met je noodpakket. Want dit is belangrijker dan je denkt. Een euromunt en het heeft te maken met de vriezer. Want als de stroom dan tijdelijk uitvalt... kun je eten ontdooien, opnieuw bevriezen. Eh, zonder dat je het doorhebt, Dat kan na 24 uur gevaarlijk zijn. Frikandellen zijn daar nou gewoon niet goed meer om te eten. Hè? Kun je ziek van worden, bijvoorbeeld. Eh, laat daarom een glas water bevriezen. Dat is een tip die je kreeg. Leg daarbovenop die euromunt. En als dan de vriezer ongemerkt in de ontdooistand heeft gestaan... dan zie je het muntje niet op het ijs... maar in het ijs liggen. dan is het ingevroren. En we weten allemaal... er zit een groot verschil tussen erop of erin... Bij Coldplay, ondanks de kou geen powerproblemen op dit moment. Sterker nog, ze hebben zonne-energie. Ze zijn voorzien van higher power. En je hoort ze nu op 538, tijdens je 538 werkdag.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 Yeah. This boy is electric and you're sparkling light The universe connected And buzzing. Night of the buzzing Night of the night This joy is electric This joy is electric and you're circling through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you can see got a higher power Got me singing Someone I wanna know. I wanna know. Oh, you got, yeah, you got higher. You got, yeah, you got higher. You got, yeah, you got You got, oh, you got, oh, you got You got, yeah, you got You got, oh, you got my hands up, shaking just to let you know. Lost, and I come undone Radio 538, je werkdag met Survive. Heb je van uh, Rick Romijn van Ochtend Show? Morgen tot gezelligheid. Wilfred gene komt er even langs in de 538 Ochtendshow. Show. Zal meteen spelen we de 538 Beroepenjacht. Nieuwe ronde die gisteren is begonnen. En dit is een instrumentaal eerbetoon aan het kind. Door DJ Robert Miles. Dit is Children. Radio, Radio 58.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 Ben ik nog een beetje verliefd, ik word maar niet depressief Oh man, ik krijg hoog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 Want man is depressief, oh man, ik krijg hoop Flemming en Meteor niet nodig. Iemand heeft Dennis is dit liedje met AI gemaakt. Nee toch, jongens? Dat is Fleming en Meteor uh, niet nodig op 25, je 50 werkdag. Even kijken wat zit er in de kassa? Ja, 150 euro als je meespeelt met de vijfjaart beroepenjacht. Sinds gistermiddag zijn we op zoek naar een nieuwe baan die geraden moet worden in drie vragen aan de mystery medewerker. Geef je nu op door te appen je naam en beroepenjacht met de vijfjaart app je naam en beroepenjacht met de vijfjaart app je speelt mee voor 150 euro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 Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538. Dennis Ryan Ja, fijn dat je bent ingecheckt bij 5-8. We hebben de hit van Shepard voor je. Dit is Da Young. Radio 5, 3, Goedemorgen, Dennis. Tijd voor koffie. In a world that's colorblind. We see it all through kaleidoscopies. There's a treasure This then... is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 Je rijdt op de vrachtwagen met lege pellets. Ja, dat klopt. Ja, mooi. En jij gaat proberen om te raden ja, wat het beroep is van de mystery-medewerker... in de 50-beroepenjacht. -50 je mag drie vragen stellen aan die mystery-medewerker. Daarna mag je natuurlijk een poging doen om het beroep te raden. We hebben 150 euro in kas. Ja, de vraag is, ben je er mentaal klaar voor? Ja, mentaal ben ik er klaar voor. <laughs> mooi, helemaal goed. Nee. Ja, fysiek moet je nog even wennen, zeker. Ja. ja, dat snap ik. Hier komt vraag 1. De eerste vraag. Kom maar door. Um... Is het fysiek werk? Ja, mystery medewerker, is het fysiek werk? Ja, ik denk dat ik het antwoord wel nee. aan zie komen. Nee, het is geen fysiek werk. Het is geen fysiek De werk. De vraag. Nee. Vraag twee. Uh, ben je op kantoor actief? Soms. Soms op kantoor actief. De derde vraag. Ja, en dan vraag drie. Ben je een grote baas? Ben je een grote baas, mystery medewerker? Nee. Nee, hij is geen grote baas. Ja, oh. ik ben benieuwd. Heb je een idee, lieve Claire? Is, uh, ben jij een directeur? Mystery medewerker, bent u directeur? Eens dus even kijken wat hij zegt. Nee. Ah jammer. ah, jammer. Jammer, geen directeur. Geen directeur. Ja, jammer, nou ja, jammer. Voor, we de, vol doen... voor ja, de volgende. We doen 50 euro erbij in de pot, uh, Claire. 200 euro nu in kas, zelf meteen bij Lindo, een nieuwe ronde. Ja, geef je morgen op en speel gewoon nog een keer mee, Claire. Gaan we doen, helemaal goed. Fijne ha, dag. Hand tussen de lijntjes, groetjes. Hoi, hoi. 538 Dance Mash. Classic. Ja, en van de beroepenjacht sleep ik je even mee de virtuele dansvloer op bij 538. Ken je deze nog? De Dance Mash Classic van vandaag, Sandy Ryan Hayes. Dit is freak. Ik kan niet zonder 538 in de auto. Ik vind het wel hele gezellige muziek zo. Hey groetjes! Radio 538. Mm. Darling, and me, we care. Cover me in bubble wrap. I'm scared you really mean it that you're never coming back. See your bag right by the stairs. I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? Getting damaged then you know I hate this part So I gotta take advantage of a fully broken heart Won't you stay a little longer even if it's I pretend And maybe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 Uw werkbezoekers komen hier uiteindelijk terecht, hè? De Gangsters Paradise, dat we in de hemel zijn. Wat de bezoek ontploft. Je Koelio met LV uit de film Dangerous Minds. The Gangsters Paradise, bij Radio 538. Je werkdag gaat drie keer zo snel, garantie. Met de vrienden van 538. En dit prachtige liedje. Het best geluisterdheid. Ochtendgloren natuurlijk rond een uur of zes. milieu en morning. morning. got nothing left to feel.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 dream By the grace of the morning with the sun I'll rise up all and I'll try again. Blijft dit, Memories. 538.nl slash beroepenjacht. Daar kun je ook terecht om even te kijken welke antwoorden er net wel of niet goed zijn gegeven. Ik zal meteen met Lindo, 200 euro in kas en een nieuwe ronde. En Esther met het Show, een goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hebt volgens mij een ijzige update. Ja, een uh, dreigende situatie bij basisscholen. En wat er precies aan de hand is, dat hoor je zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Is jouw huisdier al verzekerd?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 Hello. Ze zijn er weer, de Giga Gamma Deals. Nu 1 plus 1 gratis op zwaarmetalen op opbergrek.